10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De onderhandelingen met de Taliban zijn nog verder weg door een aanslag op het presidentiële paleis in Kabul hoort u zometeen in de vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS journaal van 10 uur. Dorant Megens heeft het gered van de printer naar zijn spreekcel. Hier is hij. De economische krimp over het eerste kwartaal van dit jaar is sterker dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een zogenaamde tweede raming. De krim kwam uit op 0,4 ten opzichte van een kwartaal eerder. In mei ging het CBS nog uit van een krimp van 0,1 Volgens het CBS komt de negatieve bijstelling onder meer... doordat consumenten en bedrijven minder hebben uitgegeven dan verwacht. Verder stelt het CBS dat er veel meer banen verloren zijn gegaan. In het eerste kwartaal waren er 51.000 banen minder dan in het kwartaal ervoor. Miljarden euro's aan opgepot geld moeten terug de economie in. Dat zegt PvdA-leider Samsom. Particulieren, banken, beleggers en pensioenfondsen moeten hun geld laten rollen. Het kabinet moet een plan maken om dat investeren te stimuleren... zegt Samsom vandaag in de Volkskrant. PvdA en VVD praten over de 6 miljard euro aan bezuinigingen... die nodig zijn om aan de Europese begrotingsnormen te blijven voldoen... Dit voorjaar riep premier Rutte mensen al op om meer geld te spenderen. Samson zegt nu... Het is kennelijk niet genoeg om het alleen te vragen. Als mogelijke stimuleringsmaatregelen noemt Samson... het verlenen van financiële voordelen aan pensioenfondsen... en het makkelijker verstrekken van kredieten aan ondernemers. In de buurt van Parijs zijn zes mensen opgepakt... van een radicaal-islamitische groepering. Volgens Franse media hadden de verdachte plannen... om aanslagen te plegen op bekende personen in Frankrijk. En ook worden de zes verdacht van het plegen van een bankoverval in april en mogelijk nog andere overvallen. De verdachten zijn tussen de 22 en 38 jaar oud en komen uit Benin, de Comoren en uit Frankrijk. En ze waren al bekend bij de politie. Kees van Kooten schrijft dit jaar het Groot Dicté der Nederlandse Taal. De uitzending is op 18 december. Van Kooten kondigt aan dat hij het helemaal anders wil gaan doen. Volgens de schrijver volstaat het niet langer om het groene boekje uit het hoofd te leren dat er zoveel aan de hand is met ons Nederlands... en, en dat is dit jaar zo duidelijk gebleken, hè? ook met dat Koningslied... en met het gedoe over het eindexamen Nederlands. Men maakt zich wel degelijk druk om de, de fouten, dus de slordigheden in het Nederlands. En op de een of andere manier wil ik het ook meer over die syntaxes... en die grammaticale uitgeleiders hebben in het, in het dictee. Kees van Kooten, hij treedt in de voetsporen van Adriaan van Dis... Arnon Grunberg en Tommy Wieringa, die in de afgelopen jaren het Groot Dictee schreven. Kees van Kooten schreef dit jaar ook het Boekenweekgeschenk. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De meeste wolken en buien trekken over het zuidoosten en oosten. In het westen en noordwesten blijft het overwegend droog. Daar schijnt de zon het vaakst. Het wordt vanmiddag 15 tot 18 graden. En morgen en donderdag verandert er weinig. Toch nog een paar files, ons Zwaan bij de AWB. Het is er maar één. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat tussen Leidschendam en Zoetebouw Rijn Rijndijk vijf kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar gelukkig zijn de rijstroken weer vrij. Dat is fijn. Straks, dames en heren, magneethelp. help je af van de pijn? Echt waar, zometeen bij de Cairo. Deze maand in Plus Magazine. Gezond op vakantie.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 En Kokkelman. Vrede in Afghanistan nog verder weg... door een aanslag op het presidentieel paleis in Kabul. Geen medicijnen, maar een magneethelm om pijn te bestrijden. Talent alleen is niet genoeg om topviolist te worden. Het is een discipline, iets wat elke dag moet dat studeren. Het is veel moeilijker dan sport. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is 6 over 10... en het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Grote aanslag vanochtend in Kabul, dat hebt u ongetwijfeld meegekregen. Onder meer op het presidentiële paleis van president Karzai... en op het hotel waar de CIA is gevestigd. Anderhalf uur lange durende uh, schotenwisseling. Slecht nieuws dus voor de vredesbesprekingen... tussen Amerika en Afghanistan met de Taliban. Uh, ik heb contact met Olivier Iming. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Afghanistan-deskundige. Ja, de Taliban hebben gezegd, hebben gezegd dat ook al zijn er vredesbesprekingen... dat die aanslagen gewoon doorgaan. Ja, dat heeft dan toch niet zoveel zin, zou je zeggen, of wel? Dat geeft inderdaad heel precies aan hoe het met de Taliban gesteld is momenteel. Er is een groepering, een gematigde groepering, die wil praten. En er is een grotere groepering van radicalen die gewoon door wil vechten. Ja, afgelopen donderdag zouden die besprekingen beginnen. Maar ook toen trok Afghanistan zich terug. Waarom? Uh, meneer Karzai, de president van Afghanistan, die is keurig buitengesloten van alle gesprekken. Uh, om te beginnen natuurlijk door de Taliban zelf die zijn regering nooit erkend hebben, hoewel de man al twaalf jaar zit als president. Maar ook de Verenigde Staten zijn met de Taliban gaan praten over, nou ja gaan praten, dat wil zeggen gaan praten over het openen van gesprekken. Ja. En dat klinkt een beetje cryptisch, maar het komt erop neer dat er nog niks bereikt is. Juist. Ja, er moest een embleem van de muren afgeschroefd worden, geloof ik, en een vlag uh, gestreken worden. En toen lag de weg weer een beetje open. Uh, de vraag is hoe uh, deze aanslag van vanochtend die vredesbesprekingen uh, verder in het nauw brengt. Nou ja, het helpt niet. <laughs> en de gematigden die zijn kennelijk in het nauw gedreven. Want de radicale groeperingen gaan gewoon door. Ehm... Um... Ja, ik zie niet zoveel perspectief voor deze gesprek, eerlijk gezegd, op deze manier. Kun je zeggen dat de vrede in Afghanistan tussen de Taliban en, het zittende, en de zittende regering nu verder weg zijn dan nooit? Uh, zo mogelijk, zo mogelijk, want dat was al zo. Uh, Karzai en de Taliban, dat ging nooit door één deur. Karzai had het dan over zijn verdwaalde broeders als het over de Taliban ging. Maar de Taliban hadden het op hun beurt over Karzai altijd als de marionet van de VS die verdwijnen moet en die wij niet erkennen. Ja. Nou hebben wij het voortdurend over de Taliban... maar echt een homogene eenheid is dat ook niet meer, geloof ik, hè? Nee. En dat wordt steeds minder, blijkbaar. Gezien het feit dat er een vleugel is die wil praten en een vleugel die niet wil praten... en vooral de Taliban van het vroegere bewind zijn bereid om te onderhandelen. Maar de jonge Taliban, zeg maar de mensen op de grond... die hebben daar helemaal geen behoefte aan. Die willen gewoon doorvechten tot alle westerse troepen verdwenen zijn. En daar zit perspectief in, ja. want die gaan weg. Ja, en dan is de vraag of je dan niet weer terechtkomt in een burgeroorlog. Ja, en dat is precies wat de Amerikanen het liefst zouden willen voorkomen met onderhandelen. Maar ja, goed, dat lukt dus niet. Nee, kunnen die, dus kunnen die Amerikanen een... daar dan wel weg? Uh, ze kunnen wel weg, maar niet zonder uh, enorme ellende achter te laten... in de zin van uh, groeperingen zullen weer elkaar gewapend te lijf gaan. Nou speelt er op de achtergrond nog iets vervelends voor die Amerikanen... namelijk dat de Taliban onderhandelingen zijn begonnen met Iran. Ja, en andersom. Het is puur pragmatisme... Iran wil gewoon een vinger in de pap hebben in West-Afghanistan, vooral als de Amerikanen weg zijn, daar gaat het over. Want Taliban en Iran, dat zijn ook geen vrienden geweest, historisch, en dat zullen het ook nooit worden. Nee. Maar als elkaar nou een beetje helpen en beloven van we laat elkaar met rust en jullie doen ongeveer wat wij willen, dan is het blijkbaar genoeg voor Teheran. Ja, met andere woorden, dan, dan, dan pest je de Amerikanen zo ongeveer het land uit. Maar dan is het gevolg dus totale chaos en een burgeroorlog? Uh, in ieder geval burgeroorlog en dan de chaos. En dan weer opnieuw onderhandelen. En nou ja, het hele verhaal opnieuw. Ja, dus opnieuw de vraag, kunnen de Amerikanen daar dan eigenlijk wel weg? Uh, nou ja, het is niet zozeer de vraag of ze het kunnen, ze gaan gewoon. Ja. Want Obama wil geen dollar meer uitgeven als het strikt noodzakelijk is in deze oorlog. Het heeft hem al veel te veel gekost. Uh, plus dat de westerse opinie, de opinie in westerse landen, hier helemaal voor is. Niemand wil nog iets met Afghanistan gaan doen hebben in de toekomst, op een militaire manier. Nee. Ja, goed. En die bevolking van Afghanistan wordt dan dus aan zijn lot overgelaten. Ja, maar dat is een traditie die al eeuwen gaat. Dus wat dat betreft is er weinig nieuws onder de zon. Ja. En helaas, om te zeggen, maar ze zullen het onderling ook niet gaan redden met elkaar. Overigens is het ook, nou ook weer niet zo dat, uh, laten we zeggen, de parlementsleden die gekozen zijn in het parlement... Uh, dat die nou zo vreselijk uh, vrijzinnig zijn geworden. Hè? Want als je kijkt naar bepaalde wetten die uh, het parlement weigerde goed te keuren... bijvoorbeeld de wet die vrouwenmishandeling verbiedt, die kwam er niet doorheen. Nee. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat de Karzai-regering getracht heeft een beetje de richting Taliban op te schuiven. Een van de voorwaarden voor de Taliban-deelname aan de onderhandelingen is dat ze de afghaanse grondwet erkennen. En als je die een beetje in hun richting herschrijft, ja. dan wordt het misschien makkelijker. Dan was het idee van de Kassai. En dus ook het parlement blijkbaar. Ja. Alleen, ja, het werkt niet. Nee. Goed, een versplinterd land dus. Een versplinterde Taliban waar niemand meer grip op leek, uh, lijkt te hebben. De Amerikanen die weg willen. En vredesonderhandelingen die niet van de grond komen. En op de achtergrond uh, uh, fricties of fracties van de Taliban die met Iran onderhandelen om het, Iranen, om het uh, de Amerikanen nog... Uh, uh, chagrijniger te maken. Dat klinkt niet prettig. Nee. En helaas is dat het perspectief waar we allemaal mee te maken hebben. Niet alleen de VS, maar ook de westerse landen die daar nog actief zijn. Ja. Uh, we willen daar graag een nieuwe politiemissie heen sturen. Ja. Je, je moet je drie keer achter het oor krabbelen voor je dat gaat doen. U zou het niet doen? Ik zou het niet doen. Olivier Imming, Afghanistan deskundige. Ik dank u zeer. in the dark you can see shiny cars and that's when you need me there We're Okay, hey, don't be alone Come to me. There's no distance in between our love. Met, uh, de baseballs waren dat met umbrella en het origineel, dat is een soort van huiskamervraag, misschien weet u het, is van juist Rihanna. Ze trad gisteren op in het Zikodome en ze was zowaar op tijd. Ranomi Chromo Vos, Nederland barst van het talent en van de ambitie. Je moet eigenlijk alles voor de sport. De rest is secundair. Maar hoe ver willen we gaan? Hij was drie. Toen dus zei hij van: ik wil op jongens. En wanneer gaan we te ver? En ik zei ook altijd, maakt me niet uit als ik later in een rolstoel kom, als ik nu maar kan trainen. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. Help, mijn kind heeft talent. Fantastisch dat je dit kan. Vioolpedagoge Koosje Wijzenbeek is een begrip in de Nederlandse muziekwereld. Ze leidt al een halve eeuw talentvolle jonge violisten op, zoals uh, bijvoorbeeld Janine Jansen. Verslaggever Marielle Beers meldt zich op een zaterdagochtend vroeg in het Conservatorium in Amsterdam. Volgens de man van de receptie zou het hier ergens bovenin moeten zijn. De zaal waar de fancy fiddlers repeteren. onder leiding van Koosje Wijzenbeek. Volgens mij zijn ze al begonnen. En meteen moet het, het, het ritme moet staan, hè? Jam pam, pam, pam, pam. Dus jij moet het aangeven, maar dan ben jij eigenlijk de motor. Van het geheel. Dus vanaf de eerste moet hij zijn. Ik doe hem nog een keer. De jongste van vandaag is acht. Maar het lesgeven begint vaak al op kleuterleeftijd. dit moment is drie jaar het is de jongste. Nou, daar doe je allerlei uh, kleine spelletjes en oefeningen mee op de les. Dus uh, ze hoeven thuis nog niks te doen, want dat kan dan nog niet. Hè, maar ik doe kleine dingetjes voor en zij doen het na. We spelen samen liedjes. Ik bouw een band met die kinderen op. En dan, uh, zodra er dan op de les iets gepresteerd wordt... waarvan ik denk van nou, dat tijd uh, houdt. dan gaat, ga ik huiswerk opgeven, zeg maar. En dan moet er thuis ook wat gebeuren. Maar dat kan soms wel een jaar duren. En hoe lang moeten ze dan aan het huiswerk besteden? Nou, dat, dat, dat begint dus met heel weinig, maar dat wordt heel snel heel veel. Omdat ik vind, veel is alleen maar veel, als je ook weet wat weinig is. Dus als je ze daar nou niet mee confronteert, dan uh, kan je verder gaan eigenlijk, denk ik. Maar dat zijn dan kinderen van vier, vijf, zes jaar. Ja. Kun je daar dan alsof heel veel vragen? Uh, nou, de ouders moeten daarin natuurlijk op die leeftijd fors meewerken. Dus ik raad altijd aan om een vast punt op de dag te nemen... waardoor dus dat studeren een vast ritueel wordt. Ik ga altijd tot een grens, en dat leg ik die kinderen ook uit. En om te weten waar de grens ligt, moet je er soms overheen. Dus ik geef vrij veel op. En dan wacht ik tot ik klachten krijg. En krijgt u dan die klachten van de kinderen of van hun ouders? Nou, dat kan verschillen, dus soms van de kinderen en soms van de ouders. En ik doe daar niet zoveel mee. Kijk, Als ze als structureel alles te veel vinden, moeten ze niet bij mij zijn. En daar ben ik ook heel makkelijk in, want het hoeft niet. Maar als je bij mij A zegt, dus je komt binnen en je zegt ah, A, ja, ik wil dit... moet je ook B zeggen. En het prettige van die hele jonge leeftijd vind ik... je kan ze niets tegen hun zin laten doen. Dus, en, dus je weet, als ze het doen, weet je dat je goed zit eigenlijk... Dat was een heel stuk beter zo, hè? Heel goed. Respigi. Ziet u ook veel tranen? Nou, veel niet, ik zie wel tranen, ja. Ja, want kijk, euh, het is een discipline, iets wat elke dag moet dat studeren. Het is veel moeilijker dan sport. Bij sport heb je altijd een trainer. Nou Bij de trainer heb je ook allerlei tranen. Maar die sleep je door dode punten heen. Terwijl hier moet je zelf in je kamer worstelen met de materie. Tenzij een ouder, maar er is niet een vreemde die tegen jou zegt... doe nog eens zus of doe nog eens op deze manier. En doe het nog zo. Dat moet je allemaal zelf doen. Dat is veel moeilijker. Jongens, ik begin met Vash. Lessen maar zo. En terwijl de kinderen boven aan het studeren zijn, zitten de ouders beneden aan de koffie. Goedemorgen. U bent een oma. En het is uw kleindochter, kleinzoon? Die woont in Vlissingen en die komt op vrijdag naar Utrecht. Daar wacht ik hem op. Dan gaan we naar Koosje. En dan gaat hij samen met mij naar huis in Dieren. En op zaterdag breng ik hem hierheen. Dat is wel een, een hele onderneming elke week. Ja. En dat is de enige mogelijkheid voor hem. En anders dan, dan zit hij in Vlissingen en dan moet hij in zijn eentje op zijn kamer spelen. En dat is niet leuk, want het is leuk om met andere kinderen te spelen. En hoe, hoe oud is die? Tien. Tien? Tien? Ja, maar Rosa is, uh, is acht. In april acht geworden. Hoe lang speelt ze al viool? Sinds er 3,5. Okay. Toen ze twee, drie kwart was, heb ik hem meegenomen naar een concert. En daarna zei ze, ik wil ook viool spelen. Maar dan zegt u... Ik nam hem mee naar een concert. Dus dat betekent dat het wel door de familie uh, uh, bijgebracht wordt? Ja, ik, uh, ik heb muziekwetenschap gestudeerd. En uh, ik zit inderdaad helemaal in de klassieke muziek. En uh, ik vond het wel te jong om hem mee naar een concert te nemen. Maar degene die speelde zei: Je moet hem meenemen. Dus dat heb ik hem meegenomen. En ze heel braaf toen een uur zitten luisteren. Ja. Ik weet ook niet waarom, maar blijkbaar, blijkbaar vond ze toen al heel mooi. Dus dat kan je niet dwingen. Je kan vijf minuten viols spelen afdwingen. En dan houdt het me op. En als je 2,5 al tot drie uur per dag studeert, zo daar heb je het over. Dan gaat dat alleen maar als je dat zelf wil. U bent ook een uh, ouder van? Van de Simon. Hij was drie, toen dus zei hij van ik wil op violes. En wat deed u toen? We hebben meegenomen naar de open dag van de muziekschool. En uiteindelijk is hij begonnen toen hij vijf en een half was. En hoe is het eigenlijk om zelf zo'n muzikaal talent te zijn? Ik vraag het aan juke. Ik speel vanaf mijn zesde cello. En zit vanaf ongeveer ja, mijn elfde hier bij het conservatorium. En als het goed is, kom jij elke week uit Brussel, hier, speciaal voor deze repetities? Ja, en voor les in theorie. Maar ja, ik kom elke week uit Brussel. Wat is uiteindelijk dan je doel? Wat wil je worden? Wat wil ik worden? Ja, dat vragen heel veel mensen. me. ik weet het nog niet heel erg zeker. Maar er is een kans gewoon dat ik doorga met cello. Maar ik ben ook wel geïnteresseerd gewoon, richting medicijnen... Ik weet het gewoon nog niet helemaal zeker, maar ik heb nog twee jaar nu. Morgen iemand die al op zijn veertiende naar de universiteit ging. En daar inmiddels mee is gestopt. Klinkt wat raar, want hij heeft er veel over geslagen. Maar ik zou pas klassen overslaan maar als je niet iets anders kan verzinnen. Want het leven is gewoon wat makkelijker als je gewoon op je achttiende naar de universiteit gaat. Hoort u dus morgen in deel 3 van deze serie. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom via de mail. Goedemorgennederland.nl Straks een magneethelm helpt je af van je pijn. Eerst nu het is Max Marksmeets. Mijn god, uh, pardon, ik moet zeggen, mon dieu. Ik ben op weg naar de start van de ronde van Frankrijk. En die noemen ze hier Tour de France. Ik ben in Frankrijk. Al even over de Belgische grens zette mijn vrouw Radio Nostalgie op... Binnen twaalf seconden herkende ik France Gal, een teken dat een mens ouder wordt. Mijn opdracht is simpel. Ik moet me in de ferryhaven van Toulon melden. Inschepen op een grote boot en dan naar het eiland van Napoleon varen. Om wielrenners te volgen. Het is een reis van zeker 15 uur autorijden, overnachten, dan zes uur varen, meer eigenlijk niet. In 1973 begon ik voor de NOS Radio mijn tourjaren. Ik treinde van Amsterdam naar Den Haag en nam een dure taxi naar Scheveningen. Alles binnen het uur. Het was mijn allereerste tour. Ik wist van helemaal niets en dat zou lange tijd zo blijven. Bij Luxemburg regende het en hadden we uh, goedkoop te tanken. Jawel, de publieke om omroep let op de centjes. Bij Metz werd het een beetje drukker... En werd mijn vrouw ineens enthousiast. Michel Sardou, ach, dat mooie liedje van vroeger. En hij had het over zijn moeder. En dat kwam uit een tijd. Dat kwam uit een tijd toen wielrenners gewoon nog doping namen. en daar helemaal niets verkeerd in zagen. en 10 minuten straftijd en 1250 Zwitserse vrouwen boete kregen. Onze grootste held Joop, die nooit Joop Z werd genoemd. werd driemaal positief bevonden. Ons volk haalde makkelijk de schouders op. Ach wat, Joop bleef toch onze held, voor eeuwig. Bij Boon, in de buurt, zongen we samen Michel Fugin en Le Big Bazar mee. Het was een erfenis van een keurige jeugd, zo bleek. En oh, wat een land is dit Frankrijk toch. Het is slordig en mooi, chaotisch, chauvinistisch en ongrijpbaar. Het land is als zijn voormalig president Mitterrand, die ooit tijdens een persconferentie op de vraag of hij iets wilde vertellen... over de aanwezigheid van een onecht kind, als antwoord gaf... Eh, alors. Alles is hier eigenlijk, eh, alors. Ik wil mijn stukje doorsturen per computer naar Nederland, maar dat werkt niet. Slordige zorgeloosheid is hier verpakt in schouderophalen ophalen en licht bedrog. Steeds weer. Even voor Macon hoorde ik dat Laurent Jalabert... de wielrenner van vroeger positief was in de Tour van 98. Het zou in de krant staan. We kijken elkaar aan in de auto. Het went snel. E, allô. Mart was dat vanuit Frankrijk. Morgen het ochtendhumeur van Tonkas. En speciaal voor de familie Smeets gaan we terug naar het jaar... voordat Mart Smeets dus aan zijn eerste tourverslaggeving begon. 1972. Belle histoire van Michel Fugin.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 onze eigen Radio Nostalgie, Michel Fugin, was dat met Une Belle Histoire. Het is drie minuten voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Geen medicijnen of injecties, maar een helm met magneten om pijn te bestrijden. Ruud Kortekaas is neurowetenschapper van de Universiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent zeven jaar bezig geweest om die helm te maken. Hoe ziet die eruit en hoe werkt die? Hij ziet eruit als een badmuts met daarop 19 dikke spijkers. En die spijkers dat zijn elektromagneten. En die elektromagneten, dat is ook precies hoe die werkt. Hij geeft dus pulserende magnetische velden. En die gaan door de, door de schedel heen. En die ja. beïnvloeden dan de hersenen. Dus die pulserende velden die ja. veroorzaken een milde elektrische prikkeling van de hersenen. Ja. En die prikkeling die verandert dan de hersenfunctie en de hersengolven. Is dat wel gezond? Uh, hersenen zijn uh, altijd uh, bezig om stroom te genereren. En ja. uh, dat is ook precies hoe die hersenen werken. Dus uh, doordat wij van die hele milde magnetische velden aanleggen, zijn ook de elektrische prikkelingen heel mild. En daardoor zien we geen bijwerkingen. Juist, met andere woorden, je kunt de pillen en de injecties laten staan. Geldt dat ook voor chronische pijn eigenlijk of niet? Nou, dat je de pillen kan laten staan, dat, uh, dat weten we nog niet. Dat zijn we ah. nog aan het uitzoeken. Ja. Um, voor chronische pijn en lijkt het allemaal uh, wat moeilijker te zijn. Dat is natuurlijk een soort pijn die uh, heel lastig te bestrijden is. Ja. En ook wij hebben daar uh, grote moeite mee. We merken dus wel dat je bij uh, hittepijn, dat mensen uh, een stuk minder gevoelig worden voor die hittepijn. Ja. Dus mogelijk zou dat ook wel op die manier toegepast kunnen worden. Ja. Voor chronische pijn uh, ben ik uh, minder optimistisch. Dat is uh, toch een erg lastige pijnvorm. Juist. Uh, is het ding al te krijgen eigenlijk? Ik bedoel, uh, als ik koop, uh, hoofdpijn heb, sorry, ik wel, kan ik hem dan op mijn hoofd zetten? Uh, is in Nederland nog niet verkrijgbaar We zijn er wel mee bezig om er een product van te maken ja. Ik ben in gesprek onder andere met een producent En met een industrieel ontwerper Ook trooibureau. Dus we zijn wel bezig om een kleinere en betere hardware te ontwikkelen ja. en Ik hoop dat we daar inderdaad binnen een aantal jaar Dat we ermee de markt op kunnen Dat mensen gewoon zelf kunnen proberen of het werkt of niet Gaat die kosten? Nou, niet meer dan 200 euro, lijkt mij. Oké. Okay. Uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat de farmaceutische industrie het niet heel erg leuk vindt wat u doet. Uh, ik heb al eens gesproken met iemand in de farmaceutische industrie... en. Uh die uh, was inderdaad niet, uh, niet heel erg enthousiast. Die zei van nou ja, prima, dat moet je maar doen. Maar uh, wij investeren daar natuurlijk niet in. Dat snap je zelf ook wel. Ja, ja dat snap ik dat ook wel. Ja, de productie van pillen. Ik dank u wel. Nou, een leuke uitvinding. En we volgen het uh, vervolg. Ruud Kortekaas, een neurowetenschapper aan de Universiteit van Groningen. Ik dank u zeer. Het is bijna half elf. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar Naida. Au Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Ja, en wij staan vandaag met de Lijn 1-bus in Utrecht. En hier praten we vandaag over de farmaceutische industrie en hun macht als het gaat om welke medicijnen er worden ontwikkeld en wat ze kosten. Ja, de vraag is: is het niet tijd dat wij als burgers wat macht teruggrijpen? U hoort het zometeen in Lijn 1. Dit is Radio 1. Nu zitten we hier door wat meegens met het NOS Journaal. De economische krimp over het eerste kwartaal van dit jaar is sterker dan verwacht, meldt het CBS in een zogenaamde Tweede Raming. De krimp kwam uit op 0,4%. Ten opzichte van een kwartaal daarvoor, vorige maand, ging het CBS nog uit van 0,1% krimp. Die negatieve bijstelling komt onder meer doordat consumenten en bedrijven minder hebben uitgegeven dan verwacht. Een kwart van de MKB-bedrijven staat onder speciaal toezicht bij de banken. Dat zegt MKB-voorman Biesheuvel in het Financiële Dagblad. Die bedrijven vallen onder de zogenaamde bijzonder beheerafdeling van hun bank. Dat is een afdeling die bedrijven in grote financiële problemen helpt op te lappen met vaak ingrijpende maatregelen. De oudste dochter van Nelson Mandela heeft de familie bijeengeroepen voor overleg, meldt de Zuid-Afrikaanse krant De Soweten...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 Geen verkeersinformatie, alle files zijn opgelost. Ik wens u veel plezier met Naida en zie u hopelijk vanavond terug bij Karo's Oog aan oog, dan ontvang ik de man van uh, Wiensteun. Het kabinet afhankelijk is met de nieuwe bezuinigingsoperatie Elko Brinkman. Hier is Naida. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida. orange. Goedemorgen, de ontwikkeling en productie van medicijnen zijn in handen van de farmaceutische industrie. Grote bedrijven als Pfizer en Bayer maken daarbij de dienst uit. Zij bepalen welke geneesmiddelen worden gemaakt en tegen welke prijs. Winst is hun doel en voor sommige ziektes wordt niets gedaan, omdat het niet rendabel genoeg is voor deze farmareuzen. Ja, de vraag is: hoe doorbreken we de monopoliepositie van, van de farmaceutische industrie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voor alle ziektes medicijnen worden ontwikkeld en ook nog eens tegen eerlijke prijzen? U kunt reageren door te bellen met 0800 1121. Twitter kan ook naar hashtag lijn1 mailen, graag naar lijn1-apstaartje ntrnl En kijk vooral mee via de webcam lijn 1ntrnl Welkom bij lijn1. The Madison hoorde van Stephanie Mills. De vraag in lijn 1 vandaag is: Hoe zorgen we ervoor dat er voor alle ziektes medicijnen worden ontwikkeld tegen eerlijke prijzen? Hoe doorbreken we de monopoliepositie van de farmaceutische industrie? Laat u weten wat uw idee daarover is. Bel zo meteen met 0800 112. Twitter naar hashtag lijn1. Mailen kan naar lijn1apestaartje En mijn gasten zijn er allebei. Want de lijn1-bus staat vandaag bij de Universiteit van Utrecht. En ik praat hier over de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. En dat doe ik met mijn gast. Jan Rijmakers, hoogleraar waardebepaling van geneesmiddelen. En werkzaam bij de farmaceutische gigant Klein. En Huub Schelkens, hoogleraar innovatie in de medische biotechnologie. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was een mondvol die hele aankondiging van u beiden. Ja. Jan Rijmakers, om met u te beginnen. Hoogleraar waardebepaling van geneesmiddelen. Hoe vaak worden er nieuwe medicijnen ontwikkeld? Nou, continu uh, uh, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en in het afgelopen jaar zijn er wereldwijd zo'n kleine 40 uh, zeg maar, opnieuw uh, geregistreerd. Dus uh, Zo'n 40 per jaar is uh, op dit moment uh, ongeveer de score, zou je kunnen zeggen. Opnieuw geregistreerd, zegt Opnieuw, u? Nou, nieuwe geneesmiddelen geregistreerd. Sorry, uh, dat is een uh, verkeerde uitspraak. Opnieuw, want het zijn compleet nieuwe geneesmiddelen die uh, geregistreerd worden dan. Nuttige nieuwe medicijnen? In mijn optiek, is het een soort... We maken wat we al hadden nog net iets beter. Het gaat iets meer bruisen. Nou, dat wordt heel vaak gezegd, uh, zeg maar. Maar die tijden zijn echt voorbij. Uh, als je kijkt dat uh, de markt, zoals die op dit moment uh, eruit ziet... Uh, daar zijn de spelers uh, die uh, belangrijk zijn... voor welke geneesmiddelen wel en niet gebruikt kunnen worden... in de dagelijkse praktijk, dat zijn met name de betalers. In sommige landen zijn dat de overheden. In andere zijn dat verzekeraars. En die willen alleen geneesmiddelen vergoeden op het moment dat er een substantiële verbetering... dus een echt merkbare verbetering voor de patiënt is... Uh, uh, die uh, groot genoeg is voor hun om te zeggen... daar willen we in investeren. En anders krijg je geen vergoeding. Dus dezelfde geneesmiddelen en dat soort zaken... zijn tegenwoordig niet meer aan de orde in dat opzicht. Hub hoogleraar innovatie in de medische biotechnologie. Klopt dit verhaal van de heer Rijmakers? Nou, niet helemaal. Ik denk dat die 40, uh, wat, over, dat die 40 wat overdreven is... Um... Ik denk dat het er wat minder zijn. En in onze analyse zijn die producten vooral producten waar niemand eigenlijk op zat te wachten. De, de MeToo's, die misschien chemisch anders zijn. Dus dan wel geld als een nieuw product. Wat is een MeToo? Een MeToo is een, een, een product dat een bedrijf maakt voor een, voor een markt die al bekend is. Dus je ziet een concurrent die het goed doet in de behandeling van Rijma met een bepaald uh, biologisch product wat ontstekingen remt. En dan gaat zo'n uh, bedrijf op dezelfde basis een ontstekingsremmer maken. Uh, kopiëren, op, noemen we dat. Nou, nee, kopiëren, dat zijn de generische producten. Dat, dat zijn producten die uh, op de markt kunnen worden gebracht... als het octrooi van het oorspronkelijke product afloopt. Mm -hmm. uh, dat zijn de merkloze medicijnen, generische producten, hoe je ze dan ook noemt. Nee, de zijn zijn bedoeld om... De, de markten kunnen pakken die de concurrent heeft. En dat zijn dan vooral uh, kopieën van, uh, van producten die het goed doen. Het zijn geen exacte kopieën, ja. want dat mag niet, want die zijn. Uh, dus het er is er eigenlijk schermd. geen sprake van echte innovatie. Het is een nou, de, nou als doen. we de afgelopen uh, het, het was vorig jaar wat, wat beter uh, in uh, 2012. Maar dat had een hele specifieke redenen. Maar als we echt kijken naar de afgelopen 20 jaar. En uh, de, de, zeg maar de introductie van echte nieuwe geneesmiddelen, dan is dat dan het afnemen. Ja, waarom is dat? Dat is een hele goede vraag. Uh, en uh, daar, daar hebben we eigenlijk niet zo'n goed antwoord op. Ik denk dat het een dat komt door een aantal redenen. Ik denk dat... Uh, dat ja, de, de makkelijke ziektes zijn op. Dat is een van de verklaringen. De makkelijke ziektes ja, zijn Ja, waar op. het makkelijk voor is om medicijnen te maken, die zijn op. Noemt u eens wat da makkelijke ziektes? De nou ja, hele makkelijke, hele makkelijke is antibiotica. Uh, waarbij je heel gericht producten kunt maken... tegen bepaalde bacteriën. En, uh, dat, dat is een voorbeeld van uh -huh. een uh, relatief makkelijke ziekte. Als je het over kanker hebt, heb je het over een heel... heel heel complex probleem, waar ik niet precies weet hoe dat komt, uh, en daar is het toch wel een, uh, een stuk moeilijker om ja. medicijnen dat, dat te maken. Dus de, dat heet dan maar de low hanging zijn op, de makkelijke ziektes van ja. op. Maar het is ingewikkeld hoor, het is niet alleen maar... Uh... Want u noemt even, even uh, kanker bijvoorbeeld. Hè? Nou denk ik, dat geldt voor mijzelf, maar ik denk ook voor veel mensen die luisteren. We zien overal uh, zien we dan, uh, de reclame van uh, of we geld willen storten bijvoorbeeld op de kankerstichting. En er wordt dan gezegd dat geld is bedoeld voor innovatie, onderzoek ja. en nieuwe medicijnen. Als ik dat zie denk ik, ik wil graag wat betalen voor innovatie, ontwikkeling ja. van nieuwe medicijnen voor kanker. Maar als ja. ik u zo hoor... Dan nou is maar de vraag of dat geld dat ik stoort nou, naar de Kankerstichting nee, nee. daar echt nieuwe medicijnen dingen, van komen. twee dingen onderscheiden. Ik denk dat het he heel erg duidelijk is dat de kankerbehandeling steeds beter wordt. Mm -hmm. uh, maar dat, komt niet, uh, uh, uh, dat is niet alleen een uh, gevolg van uh, betere medicijnen. Dat we veel beter in staat zijn om de ziekte op te sporen. We, zijn, we kunnen veel beter omgaan met de complicaties van de ziekte. Dus de kankerbehandeling wordt op zich beter. De vraag is of de, de kankermiddelen echt beter worden. En daar hebben wij ook zo onze twijfels over of dat zo is. Meneer Rijmakers, bent u bezig met het ontwikkelen, Ja, u misschien niet als persoon, maar is, is men bezig in de farmaceutische industrie met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen kanker? Ja, in, in, in elke firma is dat, uh, laten we zeggen, een belangrijk onderwerp uh, van, uh, van studie. Omdat het een van de, uh, laten we zeggen, belangrijkste ziektegebieden is waarop vooruitgang geboekt moet worden. En ik denk ook, als ik even terug mag pakken naar, uh, laten we zeggen, die periode van 20 jaar. Het is wel heel gemakkelijk om te zeggen over de periode van 20 jaar is er weinig vooruitgang geboekt uh, in dat kader. Als je gaat kijken dat, wat uh, collega Schellekens noemt, de, de eenvoudige uh, ziektebeelden. Dan moet je nagaan dat dat gebaseerd is op de kennis die we heden ten dagen hebben. Alle geneesmiddelen die op dit moment in de tas van de dokter zitten. Zijn ontwikkeld in een periode van zo'n 20 jaar en na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En door de farmaceutische industrie. Maar dat was toen topkennis. Als je het nu hebt over hoe geneesmiddelen werken. Dat wisten we in die periode nog veel minder dan we dat nu weten. Als je dus wetenschappers die je in die tijd uh, zeg maar geneesmiddelen ontwikkeld hebben, zegt... ja, dat was de low hanging fruit, hè, dus de eenvoudige ja, indicaties... Dat was toen natuurlijk niet dan zo. zijn ze erg ja. beledigd. En ik kan u een voorbeeld daarvan noemen. Uh, er wordt nog wel eens gezegd, ja, wetenschap wordt in de universiteit bedreven. Binnen de uh, historie van Glexo Smith, Klein zijn vijf hoogleraren werkzaam geweest... die allemaal de Nobelprijs hebben gekregen... voor de ontwikkeling van die eenvoudige ja. medicijnen, zou je kunnen zeggen... Dat kan kan geen enkele universiteit in Nederland zeggen. Uh, zeker niet op het gebied van geneesmiddelen. Meneer Schellekens, nou u vraagt, hoe vroeg mij, volgens mij heeft u een verklaring voor het feit dat het aantal nieuwe geneesmiddelen. Ja. Ik heb een aantal uh, aantal verklaringen proberen te geven en een van die verklaringen is de low hanging fruits uh, ja. theorie. Um, dat wil niet zeggen dat ik denk dat dat nou de de enige nee. verklaringen zijn. Ik denk dat een hele belangrijke reden is. En ik denk dat uh, mijn collega het daar onmiddellijk mee eens is. Dat het is gewoon helemaal overgereguleerd, de hele geneesmiddelontwikkeling. En die, die maakt het zo moeilijk. Die legt dat lat zo hoog. En die maakt het ook zo kostbaar. Dat uh, dat, dat ook uh, bedrijven dwingt om... Ja, te kiezen voor, uh, voor medicijnen waarvan ze wat meer zekerheid hebben... dat ze die straks ook kunnen uh, verkopen, dat er een, een markt voor is. Dus ik denk dat het is, het is ingewikkelder dan alleen ja. maar te roepen van ja... Uh, de, maar daar gaat het toch, ik ga u even onderbreken meneer Schelkens... maar daar gaat het toch ook mis... Het feit dat, want de heer Rijmaker zegt, de farmaceutische industrie bijvoorbeeld als voorbeeld heeft vijf hoogleraren. En met die hoogleraar wordt heel academisch gekeken hoe ontwikkelen nieuwe medicijnen. Dat was in het verleden, in he? het die verleden. hebben de nou, Nobelprijs Nobelprijs, hartstikke goed ja. terecht dat ze die Nobelprijs hebben gekregen. Maar aan de andere kant, die farmaceutische industrie, het is niks voor niks een industrie. Ze willen winst maken. Ja. En daar gaat, toch iets, daar gaat het niet helemaal goed, dat kunnen we toch wel stellen. Daar, gaat het, uh, daar zijn excessen, laten we het zo zeggen. Ik denk dat de gemiddelde uh, farmaceutische industrie. dat is een fatsoenlijk bedrijf met fatsoenlijke mensen. Um, maar het gaat. Uh, waar ik me druk over maak uh, soms. Zijn, zijn de excessen die, die kunnen gebeuren. omdat Gibt er u eigenlijk geen echte. Nou ja, het, bekende voorbeeld is natuurlijk de ziekte van pompen. Uh, waar een bedrijf uh, het lef heeft om voor. Uh, 20 gram eiwit, dat is, een, dat is een soeplepel vol met eiwit om daar 700.000 euro voor te vragen. Uh, dat heeft geen enkele relatie meer tot de kosten van productie of de kosten van uh, het ontwikkelen. Maar hoe van kan dat, dat dan dat, dat ze dat kunnen? <coughs> Omdat er uh, geen echt marktmechanisme me is. Ze hebben, een, ze hebben een exclusieve positie gekregen... Uh, door de overheid overigens, uh, door de, door de octrooiwetgeving... maar ook door de, de hele uh, ingewikkelde regelgeving voor de toelating van medicijnen. En in die positie kunnen ze vragen wat ze willen. En nogmaals, de, de, de, het gaat mij niet om de farmaceutische industrie in zijn algemeenheid... want daar werken nette mensen ja. en dat zijn allemaal nette bedrijven... Uh, maar de, de, ik, ik, de, er zijn een aantal uh, bedrijven die daar misbruik van maken. Ja, nou die kennen we en die zijn en die zijn niet zo netjes. Maar even terug naar die octroiwet. Want als we dan toch kijken van, goed, er is een probleem. Die octrooiwet die zorgt voor een deel van een probleem. Ja. Is het niet tijd dat we zeggen, weg met die octrooiwet? Ja, dat is een van mijn, uh, van mijn uh, uh, hobby's. Dus om, om eens na te denken wat er gebeurt als je de octrooien op geneesmiddelen voorpiet... En dan is het op het geneesmiddel, hè? want ja. dat wordt ook wel eens uh, uh, niet begrepen. Van mij mag je alles uh, verder octroyeren. Dus als je ze goedkoop kunt maken en distribueren, dan weet ik allemaal wat, wat het mooiste mee je want, kunt. Want kunt u uitleggen even in het kort hoe gaat dat nu en hoe zou het dan uit moeten gaan zien volgens u? Ja, nou da, dan moet je ook weer bedenken dat de bescherming van een geneesmiddel is niet alleen ook trooien. Want op het moment dat je geneesmiddel wordt toegelaten, krijg je ook uh, een jaar of tien. Dus een beetje afhankelijk van het product. Marktexclusiviteit. Uh, dat wil uh -huh. zeggen dat.. dat uh, dat er dan geen generische producten op de markt kunnen uh, worden gezet. Maar zo'n octrooi geeft iemand het, uh, het, het, het recht om het helemaal voor zichzelf commercieel te, te ja. exploiteren. En wat we in de praktijk zien is: ik noem maar een voorbeeld. Plat gezegd, er komt een tablet en dan maken we er binnen tien jaar, zorgen, jaar negen, zorgen, zorgt de farmaceutische industrie ervoor dat ze zeggen. Het tabletje kan nu bruisen. En dan hebben ze er weer tien jaar bij. En ga zo maar door. Jan Rijmakers? Zo doen ja, jullie dat? Nou, kijk, ik denk dat dat uh, een hele leuke zou zijn als dat zou kunnen. Maar die tijd is echt voorgoed voorbij. En uh, u hebt ongetwijfeld ergens gelezen in mijn uh, stukken... dat ik uh, een bruistablet als voorbeeld genoemd heb van hoe je een patent kunt, uh, kunt verlengen. Uh, zeg maar, die tijd is echt voorbij. Ja, en dan praten we echt over tien jaar terug, uh, of twintig jaar terug... dat dat soort mogelijkheden er waren. Op dit moment is het gewoon zo dat de betaler, zoals ik al eerder aangaf... bepaalt wat er wel en wat er niet gedaan wordt. Op het moment dat je nu met een andere... Uh, vorm komt, dus met een bruistablet die sneller oplost, ja. dan zegt die betaler dat is heel leuk, maar, moeten maar daar we ga die ik niet voor betalen. Afschaffen? Nou, op het moment dat je hem afschaft hebben we uh, in de kortste keren geen geneesmiddelen meer. Kijk, als je het hebt over het verdienmodel uh, zeg maar uh, in, dit, uh, in dit kader, dan hebben we dat nodig om die ontwikkelingen te doen. Dan moet innovatie gefinancierd worden. Een, een geneesmiddel, en daar ben ik het met collega Schelkens heel duidelijk eens... de regulering die er is, maakt dat het ontwikkelen van een geneesmiddel... Zeg maar, met alle klinisch onderzoek en patiëntgebonden onderzoek zeer kostbaar is. Dus dan praat je over tot een miljard of zelfs meer ja. om zo'n geneesmiddel te ontwikkelen. Die ontwikkeling is één van de vele ontwikkelingen die er zijn. En er zijn er slechts enkele die de markt halen... en die succesvol zijn. Dus je kunt niet praten over één geneesmiddel. Dat geld wat daarvoor nodig is... Dat moet gefinancierd worden door aandeelhouders. Als je geen winst maakt kun je dus ook geen aandeelhouders en is er geen financiering. En patenten zijn de basis voor die bescherming. Du moment dat wij geen patentbescherming zouden hebben... kunnen uh, bedrijven in India en China onmiddellijk beginnen met te kopiëren. En dan wordt het stuk Daardelijk. wat tussen, uh, laten we zeggen... want dat wordt wel eens gezegd, universiteiten kunnen dat ook... He, de, het stuk tussen uh, het ontwikkelen van ja. een idee en een nieuw molecuul... tot het naar de markt brengen, is het meest kostbare stuk. En dat is Ik zie meneer Schellekens de hele tijd schudden. Die is het niet met u eens. Want meneer uh, Rijmaker nou, zegt... geen patent dat... betekent geen medicijnen meer kunnen ontwikkelen. Bent nou, u het niet mee kan, eens? Ik kan uh, vele voorbeelden geven. Ook in de, in de sector van de medicijnen. Uh, dat producten zonder uh, octrooien uh, heel veel geld hebben opgeleverd. Bedrijf van... Uh, Collega Rijmakers zelf heeft volgens mij in 2010 het, het meest verdiend aan het, uh, aan het Mexicaanse griepvaccin. Um, en dat is niet geoctrooieerbaar, want je krijgt de, de stam aangeleverd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het meest succesvolle medicijn ooit, penicilline, ja. nooit geoctrooieerd. 30 miljoen hebben we van die vaccins gekocht, hè? Veel te veel. Ja, dat is een ander probleem. Ja, en dat is en dat, makkelijk en dat, om achteraf te, te zeggen. Zeg, ja. De politiek bepaalt. <tankt> dat er een crisissituatie is wereldwijd... Uh, wereldgezondheidsorganisatie levert de stammen aan bedrijven gaan maken op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden dan zegt de maatschappij wij willen beschermd worden op het moment dat het overwaait zonder dat er problemen zijn <lacht> zegt de maatschappij waarom <lacht> hebben jullie dat geld geïnvesteerd overigens heeft GSK een groot deel van het geld wat wij hier in Nederland te goed hadden van de overheid voor dat vaccin kwijtgescholden en we hebben het niet geleverd uh, zeg maar dus ook dat kan in dit soort situaties waarom uh, kwijtgescholden? Gesproken nou omdat het vaccin niet gebruikt zou worden dan zouden wij het geproduceerd geproduceerd hebben, hier in Nederland zou het worden opgeslagen... niet gebruikt en dus kapitaalvernietiging. En wij hadden de winst kunnen pakken, maar we hebben ook gezegd toen... Van, dat moeten we niet doen. Nee, dus we hebben een groot deel van de voorraad die de overheid had ingekocht... hebben we kwijtgescholden aan, aan de overheid. Maar blijft, blijft het feit dat het een zeer is. Uh, product is geweest voor GSK. En zonder patent. En, en, en dus zonder patent. Ik wijs ook op de, de, de, de... de winst. Nou, als ik kijk naar de winstcijfers van de, de bedrijven die merkloze medicijnen op de markt brengen. Die, die zijn even hoog als van de innovatieve bedrijven. Dus ik denk dat, uh, dat het wel meevalt. Uh, ik, ik wijs op andere ontwikkelingen in de, in, uh, in de zorg. De, de chirurgie het is revolutionair uh, de, de ontwikkelingen geweest de afgelopen 20, 30 jaar. Uh, dat, dat is ook niet octrooieerbaar. Ja. Dus dat, dat er een directe relatie zou zijn tussen innovatie en iets uh, kunnen octroyeren, dat, die, die, dat is voor mij niet bewezen. Nee, dus... maar, maar, maar u weet ook dat, laten we zeggen, als u het voorbeeld van de chirurgie noemt... dat apparatuur niet aan dezelfde regels en richtlijnen hoeft te voldoen... en dat, uh, laten we zeggen, chirurgische uh, uh, uh, uh, uh, hulpmiddelen... Absoluut niet tot eenzelfde registratietraject hoeven te leiden. Dat betekent dus ook dat er geen kosten zijn die met hele kostbare patiëntenstudies gepaard gaan. En dus ook dat ja. uh, stapsgewijze innovatie daar zonder problemen mogelijk is. Terwijl we met alles wat we gedaan hebben in de regulatie in geneesmiddelen en het vergoedingstraject. Stapsgewijze innovatie praktisch onmogelijk gemaakt hebben. Dat is een van de succesfactoren van de chirurgie en andere apparatuur. Zeg maar. En daarom spelen patenten, overigens zijn ze er wel en worden er wel degelijk. Over ook patenten op belangrijke uitvindingen vastgelegd, zeg maar... veel minder belangrijk zijn dan bij geneesmiddelen. Ja. Dat ben ik met Meneer weg. Rijmakers, even een andere vraag voor u. Want u zei net, u zei al net, degene die, die betaalt, wordt bepaald. Voor betaald, betaald, bepaald... Nu weten we dat we al langer, het probleem werd al eerder genoemd, zeldzame ziektes. Ziektes waar mensen aan lijden die verschrikkelijk zijn. Maar goed, getalswijs zijn het minder. Bijvoorbeeld de ziekte van pompen. Ja. Dan is u niet echt iemand die u betaalt. Bepaalt u dan nog wel dat u daar medicijnen voor gaat ontwikkelen? Nou, ik denk dat je, dat je moet kijken naar twee zaken in dat opzicht. Historisch gesproken was er een markt die heel klein was. En niet aantrekkelijk voor de farmaceutische industrie. Dat is aan het veranderen. Overigens, zal mijn collega Schellingen zeggen... dat is gebaseerd op hoge, misschien ook te hoge prijzen. En daar ben ik het voor een deel ook mee eens, moet ik eerlijk zeggen. Dus er is een economisch model gekomen om ook voor weesgeneesmiddelen... dus voor die zeldzame ziekte, ja. een, een, een geneesmiddel te ontwikkelen. Dat is één. Het andere is dat we praten over corporate social responsibility. Ja, zeg maar. Bedrijven nemen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je kunt zeggen dat de maatschappij ze daartoe heeft aangezet. Hè, toen mm -hmm. vroeger op onze aandeelhoudersvergadering voor het gesproken werd over geneesmiddelen voor ontwikkelingslanden, ja. uh, waar aandeelhouders woedend uh, zeg maar. maar Meneer ik onderbreek even erom. heel concreet. Dan ja. moet ik weten, welke, kunt u noemen op welke medicijnen worden op dit moment voor welke uh, ziektes concreet ontwikkeld door u? Dus zeldzame ziektes? Nou, we hebben hier in Nederland bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met ProCenza. Dat is een bedrijf wat uh, uh, werkt. Een spin-off van de Universiteit van Leiden en opgezet mede door de patiëntenvereniging die een hele ernstige spierziekte, waar uh, mannen voornamelijk op jonge leven heeft tijd aan overlijden. Duchenne uh, spierziekte. Ja. Uh, dat middel is ontdekt, uh, in elk geval de aanpak is ontdekt in, uh, in Leiden. Uh, Procenza is als ja. firma daarop gebaseerd. GSK heeft daar maar 500 die, miljoen in gestopt. Ik... En wij gaan ja. samen dat geneesmiddel naar de markt brengen. Dat is nu in ja. fase 3, uh, zeg maar. En dat wordt dus uh, een van de uh, middelen zeg maar, die door ons als weesgeneesmiddel naar de markt gebracht ja. worden. Hoeveel gaat dat kosten? Er is geen prijs van bekend op dit moment. Uh, zeg maar. maar in dit geval, de, de, het, wordt het een redelijke prijs? Ik denk dat de filosofie van de firma is dat we heel duidelijk bezig zijn om redelijke prijzen te ja. bedenken. Maar, maar ja. ik weet toevallig in dat voorbeeld, ja. er zit er wel een hele sterke patiëntenvereniging achter. Ja, zeker. Dus het is niet zozeer dat u nou de good guy bent die dat doet. Wij maar een patiëntenvereniging niet... oh, nee, die, die denk... zelf zorgt voor het geld. Ik ben het. Nou, een patiëntenvereniging zorgt voor geld en hebben het initiatief genomen ja. zeg maar, om dat te doen. Overigens zijn bij de meeste weesgeneesmiddelen, weesziekten, zeer sterke patiëntenverenigingen betrokken. Die dus ook, laten we zeggen, ervoor zorgen dat er aandacht is voor die ziektebeelden. En de Duchenne Parents Plan is een van de betere in die hoek die je kent, zeg maar. Die dus ook samen met de wetenschappers in ja. Leiden ermee voor gezorgd hebben dat er een bedrijf is gekomen in dat kader. Maar dat is niet uniek in de wereld. Ook in Frankrijk zijn laboratoria opgericht, ook door die, door die clubs. Die dus relatief veel aandacht vragen voor een ernstige ziekte. Maar waar kleine aantallen van zijn. Helder. Huub Schellekens, bent u het ermee eens? Wordt er genoeg gedaan voor de innovatie van medicijnen voor zeldzame ziektes? Um, ik denk in principe wel. Maar gebaseerd op het, uh, op het model dat daar hele hoge prijzen voor kunnen worden gevraagd. Als ik hoor dat GSK, dat gaat volgens mij over de ziekte van Duchenne. Ja. Dat ze 500 miljoen gaan investeren. Dan, dan kan ik alvast raden wat uh, de kostprijs... Van dat product. Nou, vertelt worden. u dat het eens? Nou, dat gaat minstens een paar ton per jaar kosten. Dat is op zich, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar dat is niet een ontwikkeling die we kunnen volhouden. Want ja. wij werken hier met z'n allen. U, u zit hier op de grootste biomedische campus van West-Europa. Er zijn allemaal mensen bezig met, met uh, proberen oplossingen te vinden voor, voor ziekten die steeds persoonlijker worden. Personalized medicine heet dat. We krijgen straks allemaal ons weesgeneesmiddel, bij wijze van spreken. En dat kan niet in een model dat we, dat we een paar ton per jaar voor dat middel uh, ja. moeten betalen. Kan want... mag het niet allemaal tonnen kosten. Nee, dat kan, gewoon, dat, ja. dat kan geen enkele maatschappij volhouden. Dus we zullen ja. moeten nadenken over een hele andere manier om die Precies. producten... van. Ik wil zo van u ja. weten hoe we dat gaan oplossen. Ik ga toch even naar wat mailtjes van de luisteraars. Tine zegt, ik word vaak boos voor het onbegrip. Natuurlijk zijn de prijzen hoog, maar er moet heel veel geld geld worden geïnvesteerd. Als halverwege of bijna aan het eind van het onderzoek blijkt dat het medicijn niet goed werkt of te veel, of te gevaarlijke bijwerkingen heeft, houdt het onderzoek op en dan is de farmaceut zijn investering kwijt. Uh, Anne-Lena Heden, Penik, staatslid PvdA Gelderland. Even kijken, het invoering van het Kiwi-model zou een optie kunnen zijn. Kiwi-model is een model uit Nieuw-Zeeland. Kiwi-model is het centraal inkopen van medicijnen vanuit de overheid. De overheidsinstelling Pharmac beslist per generiek geneesmiddel... welk bedrijf een driejarig monopolie krijgt. Is dit een oplossing? Uh, dit, ja, dit gaat over generieke medicijnen. We hebben, we hebben natuurlijk in Nederland een model met uh, ziektekostenverzekeraars. Wat, dat gaat dan niet op landelijk niveau, maar dat gaat over, uh, over, over regio's waarin die verzekeraars actief zijn. Dus we hebben iets wat op het Kiwi-model lijkt. Maar ik denk dat de oplossing is als we dat gaan doen voor alle geneesmiddelen. Dus niet alleen maar voor de merkloze geneesmiddelen, maar ook voor de, de geneesmiddelen met, uh, die, die nog onder octrooi zijn. Gewoon zeggen, nou, voor de behandeling van reumatoïde artritis mag alleen dat product ja. uh, gebruikt worden de komende drie jaar. Omdat we een goed contract Tot hebben Tot slot gelast. in de laatste half minuut, de heer Schellekens, welke rol ziet, he, moet wat u betreft de overheid hierin hebben? De overheid moet, de, moet vooral de regels weghalen, zodat er een, een meer directe relatie kan komen tussen de mensen die het product maken en de mensen die het product gebruiken. Meneer Rijnmakers? Nou, ik denk dat de rol van de overheid erin moet zijn het faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen de academie, de overheid en de industrieën. Zodat er een model kan ontstaan. En dat is al voor een groot deel aan ontstaan in public-private partnerships. Waarin die partijen bij elkaar samenwerken aan de ontwikkeling van innovaties. Die ervoor zorgen dat er geld is voor innovatie. Maar ook dat er aan het eind toegang is voor patiënten door reële prijzen. Dank u wel, heren. En als ik het goed heb, gaat u straks met elkaar nog hier in Utrecht verder. Over debatteren. In Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Succes. Dank. Dank u wel. We zijn er morgen weer met lijn 1. Ik weet nog niet waar vandaan. Tot morgen. Is dat je landen en banken van elkaar gaat scheiden. Dat leidt soms tot ongezonde situaties. Als de zaken er zo slecht voorstaan dat je in de hobbelt en dan vooruit komt, dan wordt het eh, lastig. Banken moeten meer inzage geven in hoe ze het nou voorstaan, hè. hoe gezond hun balansen zijn, niemand weet het precies. Ja. stel je voor dat je de banken heel streng test, eh, flinke klappen toedient en er komen inderdaad lijken uit de kast gerold. Wat hm. dan? De financiële staat van ons land, van Europa en de rest van de wereld. Vanmiddag van 4 tot half vijf. Klinkende munt in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 12, 13 en 14 juli. Hoorde Rotterdam Noordsea Jazz. Drie dagen, 13 podia. Meer dan 150 optredens van wereldsterren als Santana, John Legend. Sting. Dion Warwick. Jamie Cullum, The Roots. Kendrick Lamar. Diana Craw. En nog veel meer. Kijk voor meer info en kaarten op noordseajazz.com. Terwijl u geniet van een wijnproeverij in een van de restaurants op Hof van Saxe. Geniet mannen samen met de kinderen van de leukste show van Woezel en Pip. Want op Hof van Saxe zijn tijdens de zomervakantie elke woensdag twee shows van Woezel en Pip. Kijk op hofvansaxe.nl. Kom 7 jullie ook naar Noord C.J.S. Kids. Net als het grote festival mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas. Volop zomeractiviteiten en gratis wifi op Hof van Saxe. Onderdeel van Landau Green Parks.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 Veertien dagen lang, elke dag buffelen op de zwaarste quizvragen. Demareer naar www.boschcarservice.nl en rij je tegenstanders uit het wiel. Bosch Carservice. Wij doen alles voor uw auto. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu?